5 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is geprotesteerd tegen de president van Wit-Rusland. Ja, Tientallen mensen stonden vanmiddag op de dam. Vorig weekend werd een vliegtuig in Wit-Rusland aan de grond gezet om een activist op te pakken. En de demonstranten willen dat andere landen meer maatregelen nemen tegen Wit-Rusland. Want dit is lang niet het enige dat gebeurt, zegt deze demonstrant. Mensen worden steeds zomaar opgepakt, ook kinderen van mijn leeftijd die gevangen zitten in barre omstandigheden en dat, dat doet ja, het doet zoveel en je kan weinig doen dus en dat, dat het steeds, hoe langer het duurt natuurlijk hoe moeilijker het wordt. We want Lukashenko weg en we willen nieuwe electies. Belarus? Belaruse! Belarus! Belarus? Bij het LAX klagen scholieren massaal over het eindexamen adrekskunde. Dit jaar kregen leerlingen voor het eerst een kaartenkatern in plaats van de atlas. Daar was niet iedereen blij mee omdat het katern te groot was en heel onoverzichtelijk. In Duitsland gaan al valse coronabewijzen rond. Duitsers die een coronaprik hebben gehad hoeven zich aan minder maatregelen te houden. Dus heeft de politie al de eerste valse vaccinatiebewijzen gevonden. Ze verwachten dat het er de komende tijd alleen maar meer gaan worden. En deze Argentijnse collega-nieuwslezer ging helemaal de fout in. La de este de William Shakespeare. Ze kondigde de dood aan van William Shakespeare. Moest gaan over een William die als tweede persoon in de wereld het Pfizer-vaccin kreeg. Maar zij had het over de schrijver William Shakespeare... die bekend staat als de meester van de Engelse taal. Je weet wel, die Shakespeare van Hamlet en Macbeth. Die verruilde alleen al in 1616 het tijdelijke voor het eeuwige... De nieuwszender heeft sorry gezegd en de nieuwslezer heeft er geen spijt van. Ze is in één klap wereldberoemd, zegt ze. Heb ik het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 16 tot 20 graden. Vooral in het noorden is het wat frisser. Morgen volop zon en het wordt nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB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 En anders dan donder je maar op Want het is echt niet wat ik niets om je geef Maar zo Ben ik de min. Uh, we kennen hem natuurlijk van vroegere jaren Armand. En dit was Ramon Prins en ben ik de min. Welkom hier bij ZFM Entertainment voor You. Op die 106.9, 104.5 op de kabel. Natuurlijk DAB plus 6A. En natuurlijk via de kabelkrant digitaal. Kanaal 40, Zigo. En uh, ja, we gaan eventjes verder met een volgend plaatje. En dat is Rob Zorren. En uh, geniet ervan.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 Dat was een feestje. De entertainment for you, zaterdag gast. Ja, ze zijn hier. Petra Versunnet en Jan Koevoet. Of andersom, Jan Koevoet en Petra Versunnet. We zeggen een enige. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, <laughs> hey, welkom hierheen. Uh, ja, goede reis gehad. Ja, ja zeker. Ja. ja, toch? Ja. ja. Geen file. Geen filep? Lekker achterover gezakt. En, uh, Lekker, goede filep hebben we bij. Ja. ja. Kun je al altijd vertrouwen? Hey, uh, ja, nogmaals welkom. Uh, ja, jullie hebben een mooie weer meegebracht, eigenlijk. Ja, wij dachten we gaan naar Zandvoort aan Zee, dus ja. we nemen een zonnetje mee. Zo is het. Het is niet vlakbij, geloof ik, hè, strand, hè? Uh, ja, dat zit, eh. Uh, we lopen zo het strand op zo meteen. Ja, ja. hier ja, gelijk de duin in gaat, dan kom je er ja. zo. Uh, ja, nee, dat dan komt, uh, wat zal het zijn? 50 meter? Dan, dan zie je de zee. Hey, um, ja, jullie zijn natuurlijk uh, vanwege jullie uh, album, single en uh, ja, wat, uh, wat, wat nog meer eigenlijk. <laughs> ja, <laughs> He, mijn single die is uh, april uitgekomen, dus uh, de liefde voor de muziek. Ja. En drie weken later is uh, mijn uh, album uitgekomen met erop uh, 20 tracks. En uh, een hele mooie titel. Petra, weet je nog hoe je muis spreekt? Canso d'amour. <laughs> Zoiets. Uh, Canso can d'amour. Canso d'amour, ja. Yeah. Ja, het is het hoor. hè? Ja. Ganso, ja. Ja. <laughs> ja, ik zie en ze lachen. Hij ze zitten oefenen waarschijnlijk. Of niet? <laughs> ja. Dat is heel goed vaak dat bij de radio dat... Uh, nou ja, kijk. zich uh, de tong over struikelen en uh, tongen verbreken. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. Het is een Catalaanse uh, uh, ja, titel. Uh, het staat voor uh, liefdeslied en op dat album staan. Dus uh, ja, 20 tracks die het, uh, ja, die het uh, cancio mooi waard zijn. Ja, nou, we gaan in ieder geval vandaag wat uh, enkele uh, tracks laten horen. Fijn. Ja, en uh, ik heb er eentje in ieder geval klaarstaan. Dan moet ik even spieken, want ik heb mijn bril niet bij me. Ik uh, kan niet leven zonder jou. Dat is in ieder geval een, een titel uh, die op jou live geschreven staat. Ja, ja. En wat kan je daarover uh, vertellen? Ja, ik kan niet leven zonder jou. Uh, ja, het is... Uh, kijk, ik heb de afgelopen twintig jaar gewoon heel wat liedjes gemaakt. Ja. Ja, en uh, ja, goed, hoe kom je erbij? Uh, je luistert, je kijkt. Uh, soms schiet je wat er binnen. Ik heb uh, altijd zo'n uh, recordje gehad te te tegenwoordig je telefoon. En schiet je iets er binnen. Ja, en uh, hoe onnozel het ook is. Ja, goed, je denkt: een hele mooie titel, dan uh, kun je daar een liedje op maken. Oké, okay. ja, ah, ik denk dat we maar, maar even aan de rij Oké, okay, graag. Goed. Lacht. Weet dat ik zal wachten, dagen en nachten, want ik voel dat jij weer terugkomt bij mij. Van jou. Jij kunt mijn hart steeds weer verwarren. Het voelt steeds zo goed, als ik jouw wereld ontmoet. Een stem zegt van binnen, jou wil ik beminnen. Als ik naar je kijk, voel ik me zo rijk, ik denk. Van jou, jij kunt mijn hart steeds weer verwaar. Het is gewoon een feestje, Jan. Ja, het is heel hele ja. met een, een wals. En uh, ja, als je de clip bekijkt. Ik heb die uh, opgenomen met uh, ongeveer zes, zevenhonderd uh, leerlingen. Ja. Die op de school waar ik dus uh, les uh, heb gegeven. Ja, ik, ik, ik moet dan als, als ik dit nummer hoor, dan moet ik gelijk aan Eddie Wally denken. Oh ja? Ja. <laughs> die had het ook altijd dat... Uh, hè, ja, ja, die ja. walsen uh, inderdaad. Ja, ik wist al heel graag af met een luisterliedje of een uh, uptempo of, uh, of een wals. Het is... Dus, ja. uh, ja, het is, het is in ieder geval een feestje. Dat is het gezellig, ja, ja toch? Daar, daar gaat het om. En, en ja, het volgende nummer eigenlijk, wat ik klaar heb staan. Dat is, ja, de dag van mijn leven. Van Petra Verzinderd. Ja, mooi ja, hè? Ja. Ze straalt helemaal. Ze, ja. ze straalt helemaal. <laughs> ja, nee, ja maar, we, we hebben het er natuurlijk de vorige keer nog over gehad. Eh, over eh, het nummer. Die bellen die je hebt uitgebracht. Ja, een prachtig nummer ja dat was vorig jaar dat hè? was een uh, ja hoe, vorig jaar hoe, juni ja heel uh, ja hoe zeg je dat een beetje realistisch eigenlijk ja hij kan natuurlijk uh, ja ook voor een crematie gebruikt worden hè? Even ja je praat dom <laughs> hij kan ook voor een uh, crematie ja, ja. gebruikt worden ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja ja het is gewoon uh, een, een prachtige bellet ja. ik hoorde die muziek en uh, ja ik was gelijk verkocht ja, het was uh, toch een uh, heel, ander, uh, heel andere draai, zeg maar. Ja, klopt. Hey, wat, uh, de, de, toch het serieuzere werk. Ja. En uh, ja, kwam je daar zelf op het idee? Of, of hoe is dat eigenlijk een beetje ontstaan? Nou, als wij uh, optredens hebben... dan uh, heb ik ook wel eens uh, ja, van die uh, mooie ballets gezongen. En dan zeiden de mensen van... oh, dat is mooi, dan moet je eens mee gaan doen. En uh, nou ja, Jan die had uh, eigenlijk... Uh, iets moois uh, op de plank liggen. Nou, nou, ik had inderdaad nog een singeltje liggen... en uh, dat lag misschien al uh, 15 jaar of uh, langer in de kast. En uh, ik weet niet of je erbij kwam omdat uh, dat we dat opzetten. Ik, uh, ik zei tegen jou, van, ik heb nog een heel mooi liedje... en dat ga ja, ik tevoorschijn halen. Ja. En dat uh, vond jij heel mooi. En, uh, ja, want ja Maske... gelijk, gelijk van het begin af aan. Die muziek begon en ja, als dan die muziek begint... dan heb ik gelijk zoiets van wow. Ja. ja. Ja, het moet je ge gelijk, ja, ja. gelijk pakken, zeg maar. En uh, het, ja, er zit gewoon een hele mooie tekst bij die raakt. En, uh, ja. Ja. ja, het is uh, ja, een prachtig nummer. Heel anders dan ze dat uh, eigenlijk gewend waren van je. En uh, ja, ja, deze is ook prachtig. De ja. dag van mijn leven. We gaan hem eventjes laten draaien. Ik nu van jouw te... de Costa Blanca. Wie wil er niet zijn nu? Nou, het zou niet gek zijn op dit ja, moment, hè? Ja, nou ja. Nou ja kijk, ik vind het Zandsport ook heel mooi nieuw, hoor. Ja, hey. ja nu wel. Ja, zeker. Ja. Ja, Daar hoef je niet voor naar de Costa Blanca, hè? Nee, nou, nee. Toch? nee. nee ja. daarom ook. Achter, er vanaf een beetje wat, wat watertemperatuur is eigenlijk. Dat zou ik niet weten. Ja, het, is, het is een beetje in heel Europa is een beetje naarweer geweest in het voorjaar, maar ja, je kunt niet alles hebben. Dat ja. kun je al zeggen. Nee, maar ik vind dat als je op vakantie bent en je gaat water in, is het altijd koud uh, Ja, maar soms is het wel prettig. <laughs> soms. Koelig, hè, het is wel lekker te koelen, hè? Ja, maar ik net ik wel, ja. Ja, ja. Nee, ik, ik bedoel, ik, ik heb het regelmatig meegemaakt boven de 30 graden... dat je toch wel eventjes snakt naar een beetje water. Hé, ja. hey, maar um, de vraag is: hoe zijn jullie eigenlijk ooit uh, samen gaan zingen? Nou, Petra, vertel dat luister eens. Hoe kom je erbij om samen te gaan zingen? Nou, wij kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang. Ja. En uh, vroeger ben ik uh, een leerling geweest bij hem in de klas. Ja. Op, ja. De, op de avondschool. Dat zou je niet de, zeggen, de les hè? lesstof. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik was de aankomende docent. En uh, mijn broer okay. vroeg mij om uh, ook uh, bij de binnenstaandsopleiding, die ja. ik toen nog was, om daar uh, ook les te komen geven. En uh, wie zat er in de klas? Ja, Petra. Nou. Ja. Ja, voorbeeldige leerling hoor. Maar toen nog niet zingen. Natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, kon, nee. dat nee. deed je nog niet, nee. nee. Nee, ik in ieder geval niet. Nee, nee jij ook niet. Nee. Nee. Nee. Anders had je vast wel een liedje voor de klas gezongen, denk ik. Hmm, maar, misschien uh, heeft hij dat ook al gedaan, of niet? Eh, <laughs> nee, nou. nee. <laughs> maar je weet nooit, zou ze het vragen dan... Uh... Ja, dat is zo. Huh? Ja. ja, kan altijd. Ja, kan nog steeds, hè. <laughs> Het kan nog steeds, ja. En kijk, en leerlingen, dus uh, die hier in de klas, die vragen ook uh, wel eens om uh, een liedje te zingen. En, uh, of, clip, of ze een clip mogen zien. En uh, als ze dan echt heel goed gewerkt hebben, dan zeg ik van nou, jongens, hey, het kan een keertje. En dan, uh, ja, goed, dan sta je gewoon te kijken van, uh, hoe, ze, hoe ze dus kunnen meezingen en met haar armen zwaaien. Ja. En dan zeg je van, de jeugd die houdt niet van het Nederlandse muziek, maar ze kennen ze wel. Ja, ja. precies. Ja. ja, dat is nou hetzelfde. Hè? De, de, de, een goed voorbeeld is André Hazes bij wijze van spreken. Ja. Ja, iedereen zei altijd, oh, die kwijlenbobbel en oh, die muziek. Maar nu loopt iedereen ermee weg. Ja, precies. Ja, ja en dan denk ik van, ja, hallo, hey, jij zei toen, ja, nee, maar dat was toen, ja. Nee, maar goed, ze durven ook niet goed ervoor uit te komen, hè? En dat heb ik nee. ook van leerlingen zelf begrepen, dat ze zeggen ja. van, we durven niet, en uh, ze uh, kijken wel stiekem naar al die... Uh... Ja, ze schamen zich eigenlijk een klein beetje voor... Uh, naar elkaar toe. Maar naar goed, naar dat uh, maar is uh, de, ja. nog de tijd gewoon steeds minder geworden. Ja. Ja. En ik ga even een ander plaatje draaien. En dat is uh, van Dennis van Veen. En dan gaan we zo weer uh, wat nummers van uh, okay. jullie beiden draaien.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 Dat we de is de tijd voor ons weer zoek. La la la la la la la la Een balkon een beetje even lachen om een mop.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 de tijd voor ons is De maandag is nog ver, dus daar denken wij niet aan. We gaan vanavond door en laten ons lekker gaan. Het is hier gezellig, iedereen doet met ons mee. We nemen nog een biertje in ons eigen stamcafé. Dus zet de klokken maar gelijk voor de feestje in de stad. Ik wil geen uurtje missen, dus te weten is de tijd voor Dennis van en zet zetten klokken maar gelijk. Nou, ja. Ik bedoel, het zou een beetje lastig zijn als ze andere tijd stonden. Ja, ja. Maar Fred, uh, Peter, het was van jou ook uitgesproken. Want je vroeg van, hoe zijn wij samen gaan zingen, hè? Ja, ja. Dat, ja en daar uh, heeft ze geen antwoord op te geven, geloof heb ik. Uh, nee, daar nee, hebben ze nee, nog niet ze echt nog antwoord niet gedaan. op gedaan. Nee, nee. Nou, dat zullen we dan nu eens gaan doen, hè? Ja. Het is eigenlijk als uh, een grap begonnen... Uh, mijn zoon Glen die uh, zit ook in het artiestenvak, die zingt ook. En dan kwamen ze elkaar uh, wel eens uh, samen tegen op een avond... als ze dan uh, op moesten treden. En uh, ja, ik heb zingen altijd uh, heel erg leuk gevonden. En, en nog natuurlijk. En uh, toen stonden we zo te, ja, met elkaar te praten. En uh, ik zei tegen Jan zo van... ik zou met jou best wel eens een keer een duetje willen zingen. Hij zegt, nou, dat is goed. Ik denk, nou, die belt mij toch nooit en dan gaat je toch nooit vragen. Maar tegen carnaval, ja, ik werd gebeld... Of Heb ik, ik jou gebeld? Ja. ja. Of ik uh, een liedje mee kan <laughs> <we> gaan <laughs> zingen. <Ja. laughs> en toen zijn wij uh, op een zondag zijn wij, uh, met, uh, met een bus verschillende cafés afgegaan. En daar hebben we staan zingen. En na carnaval zijn we ja, samen blijven zingen. Okay. En dat was in februari. En in mei is onze eerste duetsingel uitgekomen. Ja. En, en, want jullie blijven dus ook uh, gewoon beide apart uh, ook singles maken, neem ik aan. Ja, wij gaan uh, naar de optredens altijd uh, overal samen naartoe. En uh, daar kunnen wij samen zingen. En wij kunnen ieder uh, onze solo's zingen. Dus uh, het is altijd heel gezellig bij ons. Ja, nou ja, daar gaat het om. En daar, is, uh, daar is muziek eigenlijk ook uh, voor bedoeld, toch? Ja, ja, zeker. In januari is ons uh, duetsingel uh, ons boven uitgekomen. En nu weer een single van jou, van mij, enzovoort. En zo ja. Gaat het, zo gaat ja, lekker ja, zo, zo gaat het lekker schoen. door, inderdaad. Ja. Ja. En ondanks deze slechte tijd, de tijd die we achter de rug hebben eigenlijk al... Uh, ja, gaat het eigenlijk wel varend, toch? Ja, zijn we gewoon lekker doorgegaan met ja. de muziek. Zo is het. Hé, hey, uh, Jan, de liefde voor muziek. De liefde voor de muziek. Ja, twintig jaar in het, in het vak. Ik zou vorig jaar mijn uh, jubileumconcert gevierd hebben. Klopt. In het theater. En dat is uh, helaas natuurlijk niet doorgegaan. Maar ja, want maar ik negen... was je er net daar, daarvoor. Toen had ik je aan de telefoon inderdaad. Ja. Toen zou dat inderdaad... Uh... 9 oktober nu. Ja. Gaat dat uh, hopelijk wel gebeuren. In het theater. En uh, ja, goed omdat eigenlijk, uh, het eigenlijk toch een beetje stil lag... heb ik die uh, nieuwe single de Liefde, de, de Liefde voor de Muziek gemaakt. En het ja. is gewoon even achteromkijkend. Uh, 20 jaar Jan Kofoet. En uh, ja, uh, het is zo een onderdeel van mijn leven ook, de muziek. Het is als een hobby begonnen. Ja, een passie, zelf kan schrijven. En ik ben er elke dag toch mee bezig. En ik geniet er enorm van. Dus vandaar ook De Liefde voor de Muziek. Nou, ik zou zeggen, kondig hem aan. Ja, voor uh, luisteraars van... Uh, hier, FM De liefde voor de muziek van Jan Koevoet Het is de liefde voor de muziek waar ik zo in ten stan geniet wat zou ik zonder dag toch beginnen waar is iets mooier nog te vinden muziek maakt blij Brengt mensen bij elkaar. Met een lied wil ik door het leven gaan. Door jouw zing ik en straal. De hele dag begin de morgen met een lang. Het is als een hobby begonnen. Maar al snel een passie geworden Bella, bella amore Ik heb mijn hart aan jou verloren Het zijn mijn eigen liedjes Zo Zo'n de melodietjes Ik zing ze met liefde en meer Als maar weer, iedere keer De liefde voor de muziek, waar ik zo intens van geniet. Wat zou ik zonder dat toch beginnen? Waar is iets mooiers nog te vinden? Muziek maar klein brengt mensen bij elkaar, met de lied wil ik door het leven gaan. Voor jou zing ik en straal De hele dag begin de morgen met een lang Ik kan niks anders verzinnen Waar ik zoveel vreugde in kan vinden Zingen door het leven het is te mooi om waar te wezen Ik ken jou, ken je mij Het is te mooi om waar te zijn Bij velen werd ik bekend Als de zingende docent Het is de liefde voor de muziek Waar ik zo intens van geniet wat zou ik zonder dat toch beginnen? Waar is iets mooiers nog te vinden? Muziek wat klein, brengt mensen bij elkaar. Met een lied wil ik door het leven gaan. Door jou zing ik en straal. De hele dag Begin de morgen met een lach. Door jou zing ik en straal. De hele dag begint de mooie melding. Ja, we gaan gewoon door hoor. Het toch? Ja, ja. toch? Ja. ja. Ja, we zaten even te en ja. Ach, gebeurt wel, eens u? Uh, ja, boem, boem, boem. Mijn hart gaat boem, boem, boem. Peter, deze is voor jou. Ja, mijn hart gaat boem, boem, boem. Ja. ja. Daar heb je iedereen, denk ik, die ja. verliefd wordt. Ja. Oh, is het, eh, eh, is het dat? Toch? Dat, dat, dat, oh, ik denk, oh, kom, dat, dat, dat, dat, dat, kom erop. Is, ja. Ja. Een hart gaat boem, boem, boem. Een eigen ja. single. Zelfgeschreven, geschreven, tekst en muziek. Ja, zeker. Die is, uh, van oktober 2019 is die uh, uitgekomen. Ja, volgens mij was die nog niet zo gek oud. Nee, ruim anderhalf jaar. Ja. Ja. En dat, uh, dat kwam uh, doordat de hart uh, boem, boem, boem ging nog steeds? Of? Nou, ik hoop dat die wel boem, boem, boem blijft gaan, Ja, nee, maar goed, <lacht> ik, ik bedoel in, in, de, in de vorm van uh, liefde. Uh... Nou ja, kijk, dit is uh, gewoon voor iedereen uh, natuurlijk, hè. Ja, nou ja, goed. Ja. Het kan, kan ook een, een, een persoonlijk uh, geladen iets zijn natuurlijk. Ja, die ook op het hart gaat boem, boem, boem. Ja. Je krijgt morgen de eerste prik. Ja, oh. en, en, de, hey, en, dat, en dat gaat ja. sowieso oh, boem, boem, boem. Ja, dat, dan ja, gaat het helemaal, ja. Ja, je bent bang van naalden of uh, gaat nee. het om de in en die nee. zelf? Nee, ik ben niet bang van naalden. En uh, nou, meer wat er, wat er na gaat komen. Kijk, er zijn mensen die worden ziek. Ja. En daar ben ik dan eigenlijk bangste voor. Oké. Okay. Ja, oh, oh, oh Jan, stil, Mond dicht. <laughs> ik, ik, ik, ik hoor hier de doorheen. Nee, maar uh, ja, ik zou zeggen, neem het zoals het komt. Ja, ik laat maar over me heen komen. Kan, ja, toch? ja, als ja, ik, ik, ik het heb dat... gehad, kan ik uh, niks meer veranderen en dan... Uh... Wel goed, kijk welke arm je pakt, je linker of je rechterarm. Ja, ben je, ben je rechts... Ze staat het links doen. Ze is, ja. ja. is kapster. Dus ja, maar goed, ja. Denk, nee, ik denk dat, dat ze de schaar dus rechts zet dan. <laughs> ja, maar je staat toch altijd met allebei je handen omhoog, hè? Ja, nou, ja oké, okay, dat wel. Maar het ja. meest intensief uh, is dan is toch rechts. rechts. Ja. Ja. Ik, uh, we gaan hem gewoon aankondigen. Is ze goed. Ja, en ja, ja, dat mag jij doen. Lieve luisteraars, hier is uh, mijn hart gaat boem, boem, boem. Ik... gaat boem, boem, boem. Ja. Vrolijk hè? Vrolijk, ja. ja. Uh, morgen, uh, morgen niet, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> nee, komt allemaal goed, joh. Ja, en de koffie is uh, heel lekker. Ja, ja. ja, gelukkig, gelukkig. Ja, ja met dank aan de weder, wederhelft, zeg maar, in de keuken. Nou, dankjewel, <laughs> je ja. hey, wel, um, Ik heb hier een uh, ander nummer, staan en uh, die hebben jullie uh, gezamenlijk uh, gezongen. Oh. Ik pluk voor jou de sterren van de hemel. Ja, nou, voor Petra. Ik heb ze allemaal ja. geplukt. Ja, en es's Petra, Petra heeft ze wel in de ontvangst gedaan. En ze was wel allemaal weg. Ja. Ik vond een meer ik, ik keek naar buiten toe ik had ze allemaal weggeplukt. Ja, ja, ja. ja dat, dat, dat kan je wel eens hebben. <laughs> Maar je hebt ze ook allemaal in het vangst genomen, of niet? Jazeker. Okay. Ja, zeker. Ja. Oké. <laughs> toch niet gelijk stiekem in de bak gegaan? Nee, ja? nee, okay. nee, nee, nee, dat, dat weet ik niet. <laughs> hey, uh, maar uh, ja, we hadden het er net al even over. Uh, hey, de teksten. Uh, ja, waar komen ze vandaan? Hoe ontstaan ze? Uh, zo ook deze single. Uh, hoe is die uh, gezamenlijk. Uh, dat is weer zo lang geleden dat ik die ja. uh, op een gegeven moment toen, uh, toen gemaakt heb, geschreven heb. Ja, ik denk toch. Uh, ja, een jaar of vijftien uh, geleden. Dit liedje dus uh, ja, geschreven en uh, we hebben samen, ik heb het er ook uh, alleen gezongen. Maar goed, uh, toen ik uh, Petra tegenkwam, ja, om uh, ja, met zingen dan, dan was hij van, nou goed, dat liedje dat is, uh, leent zich eigenlijk voor een duetje dan ook. Ja. En dat hebben we dus uitgebracht. Oké. Okay. Je hebt wij toen uh, op onze eerste de wetsingel gezet, van, jij bent zo mooi van te houden. Daar hebben Inderdaad, we ja. dit ja. nummer bij opgezet. Ja. ja ook een heel mooi nummer hè. Ja, je bent van zo te mooi houden. van te houden. Ja. Dat was onze eerste duet single. Ja, die heb ik er ook bij staan. En, uh, dat, was, <laughs> ja. dat was echt een hele mooie. Maar goed, hebben dus uh, ik plukte via de sterren van de hemel, dus uh, toen die uitkwam, hebben we die achterop gezet. Ja. Ja. Nou, dus je hebt hem eigenlijk in een nieuw jasje gestoken, zeg maar. Ja. Ja. ja, ja, Nou ja, we gaan hem lekker luisteren. Ja, heerlijk. Als die wilt. Moet je zingen. Oh ja ik wou zeggen, het duurde even. Maar. Ik pluk voor jou de sterren van de hemel, terwijl het maintje als mijn Jij geeft me vleugels, laat me zweven. Samen met jou door heel de nacht. Ik vind jij de stad. Voor jou de ster van de hemel, terwijl het maantje alsmaar lacht. Jij geeft me vleugels, laat me zweven, samen met jou door heel de nacht. Ik vlug voor jou de De Sterren van de Hemel. Gezongen door Peter Verzundet en Jan Koevoet. Hier aanwezig in de studio aan de Tolweg Tina in A Zandvoort. Ja, heerlijke benummers. Ja, gewoon een feestje met zonnetje erbij. Ik zeg net al, ja, open podium, lekker ja. buiten. Heerlijk, zacht ja. En nog wel eens, uh, allemaal uh, eigen liedjes. En, uh, ja, die we dus uh, uitgebracht hebben, gezongen hebben. En uh, steeds bij alle optredens dat we dus toch ons uh, eigen, het waar. Ja, natuurlijk, als mensen vragen om eens een keer een, uh, een ander liedje te zingen, een cover, dan uh, doen we dat ook. Ja. Maar voor de rest, uh, ja, we hebben altijd onze eigen liedjes. Ja, en de mensen gaan die toch wel kennen, hè? Ja, ja inderdaad. Ze ja. Uh, zingen ze ja. mee. En, uh, ja, het is gewoon puur Hollandse gezelligheid. Ja, maar, ja. Heel ja, aan het wereld zijn, ja. Maar ook, kijk, zoveel liedjes zelf geschreven en als je ze niet zelf uh, ook uh, tijdens het optreden zingt, dan leren mensen ze nooit kennen. nee, nee de, nou, ja, de, ja, dat de, is de, zo. gewoon. gewoon ja. we, doen het, we, doen het, we doen het gewoon ja hey, En de volgende die we weer bestaan. Um, ja, hadden we net over. Je bent zo mooi om van te houden. Ja, die blijft mooi, hè. Het was onze allereerste de wet single Ja, ja. Nou, ik weet het goed. Toen met die single... Een uh, goede avondtijd Ja, nou goed. Toen, toen, toen, toen kreeg ze echt gewoon de tranen en de ogen. Ja, ja. Toen die single <laughs> afkwam, dus uh, die, die was uh, geperst. En uh, in een cd'tje toen... Uh, Oké, okay, ja, dus... Ja. Uh, Zoete herinneringen. Dat was we voor zo haar, hebben. Dus haar ja. eerste single ook, ja. de Oké. Okay. En, uh, ja, daarna is het natuurlijk uh, welvarend gegaan. Ja, toen is het allemaal uh, eigenlijk in een stroomversnelling gekomen, hè? We hebben samen zeven de Ik alleen uh, vijf uh, solo-singles. Ja. Ja, dus uh, het gaat eigenlijk fantastisch. Ja, je gaat als je gaat merren ja. inhalen. Nou ja, wie weet, wie weet. <laughs> Ja, de Nederlandse top uh, 20, 25, 30. Ja, zeker. Ja. ja. Toch? Ja, dan gaan we sowieso voor, toch? En niet minder. Hé, hey, uh, we gaan dan lekker draaien, want het kennen we kennen allemaal net... Uh, ja, zo voor de klokken van zes uur. Tijd ja, vliegt. Ja, tijd vliegt. Daar je van. zeggen ze altijd. Ja. Yeah. Zo mooi om van te houden, ik voel je warmte om me heen. Alsof jij ziek op me schaalde, neem ik juist met me mee. Jij bent zo mooi om van te houden. Weet dat ik toch van je ha. Mee. Jij bent zo mooi om van te houden maar Ook al komt die ene daar, Zit jij dan niet meer op mijn schouder Weet dat ik toch van je hou ik van je Ja. prachtig. Ja, hij blijft mooi. Hè? Ja. ja, dat vinden wij zelf ook. En, ja. uh, we ook, zingen uh, hem ook altijd uh, bij ieder optreden. Altijd. altijd. beginnen we mee. En uh, wat uh, niet alleen een uh, mooie sound is, maar ook uh, gewoon een hele mooie tekst. Oké, okay. ja. Nou ja, ik, ik, tekst... Uh, het is gewoon een compleet plaatje eigenlijk. Ja. Ja. Uh, het is... Uh, gewoon een en een half vreugde. Wat ja. je hoort. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, het is toch een, een dramatische... Uh, ja, tekst eigenlijk. Toch? Ja, als je bent zo mooi ja. van te houden. Uh, ja. Zet je het niet meer op mijn schouder. Enzovoorts. Het heeft toch... Uh, ja, je, je kan het eigenlijk... Een beetje uh, melancholisch. Ja, ja. ja, inderdaad. Dat is het juiste woord ervoor. Uh, we gaan nog eventjes terug naar de... Jan, uh, Petra, jij kent het zo mooi zeggen. De album van Jan Koevoet. Petra, vertel Can wat altijd luisteren was. Het <laughs> album da More Ja, goed hè? da More ja. Ik heb uh, heel de dag zitten oefenen. Echt waar, Ja. In de ja. auto? <laughs> <laughs> maar ze doet het heel goed, ja. Ja, nou, nou, daarom vroeg ik het ook. <laughs> <Ja>. <laughs> een beetje macht hoor. Oh, ja uh, hoor hey. um, Ja, ik heb Met Tranen in je Ogen van de album. Ja, dat is een liedje wat ik uh, geschreven heb toen het uh, in de familie eigenlijk... Uh, ja, en, uh, de oom van mijn kinderen die kwam te overlijden. En ik zag uh, ze aan het bed staan. En het was uh, echt een grote tranenval. En uh, dat inspireerde mij om uh, de te schrijven. Okay. Te brengen. Dus, dus het heeft een, een, eigenlijk een beladen ja. achtergrond. Ja, ja. En uh, ja, hoe, hoe, kwam je zo in één keer op het idee om, om daar toch uh, iets over te schrijven? Of, of wilde je daarover schrijven? Ja, uh, ja. Uh, Bijvoorbeeld niet, maar dat zie je dan en dan ga je daar weg en dan wil je toch dat het allemaal weer goed komt. Dat de kinderen weer gelukkig zijn, weer blijdschap enzovoort. En dat, ja, zo kwam het. Dan gaan we nog eventjes luisteren voor ja, hoe lang hebben we nog, een minuut of zeven? Nou, moet kunnen. Lekkerig aan jou, die lach op jouw gezicht Twee sprankelende ogen, nog mooier dan het licht Waarom zoveel verdriet, zo ken ik jou toch niet Ik wacht op het moment, dat jij er weer bent Ik wil jouw lach weer zien, jouw ogen weer zien stralen Zoals ik jou in al die jaren heb gekend. Nu ben je zonder je ogen staan vol tranen. Ik wil weer zien dat jij opnieuw gelukkig bent. Ik wil jou lach weer zien, jouw ogen weer zien stralen. Zoals ik jou in al die jaren heb gekend. Ook in tijden van verdriet Mis dan het mooie niet Moet je met tranen in je ogen niet meer zien naar de zon Schaduw achter zich Ontmoet weer het geluk En kijkt niet meer achterop Dat wat jij dan ziet Verzacht al jouw verdriet En kijk maar om je heen Je bent niet alleen Ik wil jouw lach weer zien Jouw ogen weer zien stralen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 Ook in tijden van verdriet, mis dan het mooie niet, wat je met tranen nee je ogen niet meer zegt. Ook in tijden van verdriet, mis dan het mooie niet, wat je met tranen in je ogen niet meer zien. Met tranen in je ogen. Jan Koevoet en Peter van Zundert hier aanwezig nog in de studio. Aan de tolweg -tina bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met uh, het programma Entertainment View. En ja, ondergetekende Fred Prachtig nummer. Dankjewel. Het is, ja, je merkt inderdaad toch wel een beladen dingetje. Ja, toch? Ja, ja, ja. Het is uh, ja, een, een, een, een lach en een traan. Het lag in het raam, ja. maar gelukkig dat ik dus er daarnaast gewoon nog heel vrolijke nummers gemaakt, uitgebracht heb. Dus naast deze, dus je hebt er... We hebben dus een paar gehoord toch wel die uh, ja. een melancholische uh, iets ja. hadden. En ja. dat uh, ja. mag ook, hè? Dat ja. mag ik ook, ja. Hey, en, nou ja, ik heb een, een, een tekst genomen die eigenlijk uh, aansluit op uh, het nu... We moeten eigenlijk uh, weer afscheid van elkaar gaan nemen. Dit is wat, hè? Oh, ja. Het uur is zo om, Ja, want ja, ja, uh, het was heel gezellig. Uh, Fred, hartstikke ja. bedankt bij uh, Petra. Ja, ja, ja. Ik, ik, ja zeker. Ik, ik, ik heb nu staan, ik moet nu gaan. Maar, <laughs> dat, dat, dat nummer, dus. Oh, oké. Okay. Ja. ja, dus daarom zeg ik, het, het sluit een beetje aan op, uh, op het, uh, het nu. Ja, ik, ik wil jullie in ieder geval bedanken uh, voor jullie komst hier naartoe. Heel, heel graag, graag gedaan. En uh, hopelijk. Uh, nou. Hey, dat was niet afgesproken, toch? Nee. Nee, <laughs> nee hopelijk uh, horen we nog heel veel van jullie. Ja. Uh, gezamenlijk, zowel solo als uh, uh, en duo. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf leuke muziek maken. Ja, zeker. Mm. Nee. Het is zo mooi, hè? Ja. En, super. Dankjewel. Super. En uh, ja, nou ja, ik zou zeggen ook uh, een fijne reis naar huis weer. Ik weet niet of jullie naar huis gaan. Of nog eventjes een wandelingetje langs het nou, strand dat gaan, dat gaan maken. Dat, kunnen, toch? Ja, ja, ik denk wel dat we nog even gaan kijken, toch? Ik denk dat we ja, ja. ja, Dan moet je gewoon de chauffeur even liever aankijken. Zeg, ja, ja. He? <laughs> hey, ik ga aan draaien. Ik moet nu gaan. Oké, okay, dankjewel. Jullie ook bedankt voor ja. de komst hier naartoe. We gaan en gaan graag doen. tot de volgende keer. <laughs> ja, ook bedankt. Dankjewel. Okay. Graag gedaan. Ik weet... Ik kan nu beter gaan, de nacht is veel te kort. Ik ben heel ver bij jou vandaan, als jij straks wakker wordt. Maar toch blijf ik in jou geloven, ook al ga ik van je heen. Laat het passiefuur niet doven, voor mij is er maar. Ik moet nu gaan bij jou vandaan, nu ik nog altijd van je hou. En ik besef wat liefde is, als ik je elke dag weer mis. Ik moet nu gaan bij jou vandaan, laat deze droom niet. Nu... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.